Al jaren gaan er geruchten dat de omgekomen treinkapers door mariniers zijn geëxecuteerd. Volgens advocaat Zegveld is daar nu eindelijk bewijs voor. Sinds gisteravond zijn bij de politie 31 nieuwe tips binnengekomen over de baby... die twee weken geleden werd gevonden in een vuilcontainer in Amsterdam-West. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd gisteravond opnieuw aandacht besteed aan de zaak. Er was een compositietekening te zien van een getuige... Een getinte man van een jaar of dertig. Hij was rond het tijdstip dat de baby werd gevonden in de buurt van de container... en zat in een auto waar harde muziek uitkwam. Over hem kwamen enkele tips binnen. De aardbeving van vannacht in Groningen was iets sterker dan eerder gemeld. Het was een schok van 2,9 in plaats van 2,6 op de schaal van Richter... zegt het KNMI na een herberekening. KNMI zegt ook dat de schok goed is gevoeld. Het instituut kreeg tientallen meldingen van bewoners. Ook bij de regionale omroep, RTV Noord, kwamen veel meldingen binnen. De schok was bij Zandeweer bij Middelstum. Over schade is nog niets duidelijk. Een maand geleden kreeg de NAM na een vergelijkbare schok honderden meldingen van schade. Minister Plasterk voelt wel iets voor een experiment om wethouders aan te stellen voor meer dan één gemeente. Hij reageert daarmee op een voorstel van de VVD. Volgens die partij is het goed voor de democratie en voor de efficiëntie als op bepaalde onderdelen, zoals de zorg, één wethouder verantwoording aflegt in meer gemeenten. Plasterk zei in het NOS Radio 1-journaal dat hij de gedachten snapt en het plan een kans wil geven. De minister zei er wel bij dat dan de regels moeten worden aangepast. Het weer nog. Eerst nog mist.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 Het is weer woensdag, het is 5 november vandaag. Ik wens u een goede middag. La, la, la, la. Ja, het ziet er een beetje somber uit nog. Dat ik hierheen kwam vanmorgen. De, was zelfs de zee bijna niet te zien op de, op de, op de, op de boulevard. Dat is mistig hoor. Oh, mistig. Oeh, mistig. Maar dat weerhoudt ons niet, dames en heren. We gaan gewoon lekker bezig met het uh, maken van dit leuke radioprogramma uh, Zie FM luncht op deze woensdag. Straks ook uh, de vinyljaren natuurlijk. Ja, gaan we ook nog doen. De vinyljaren. Straks tussen twee en vier. En we hebben ook leuke muziek hoor. Eric Clapton, Jerry Lee Lewis en Michael Jackson. Nou, meer contrast kun je je bijna niet voorstellen. Michael Jackson, Eric Clapton en uh, Jerry Lee Lewis. Nou, leuk. De drie platen die ik afgelopen zaterdag vond... toen in uh, Beverwijk was er een, een, een, een platen- en boekenmarkt. Ja, daar stond stonden weer een paar mensen met stallen met uh, vinyl natuurlijk. Ik snap die mensen niet. Ze ramen het allemaal op tegen bodemprijzen. En daar gaan ze spijt van krijgen. Ja, dan gaan ze echt spijt van krijgen. Ik doe het niet hoor. Ik ga mijn vinyl niet op. Ik ben wel de blij dat ik het nog heb, allemaal. En mijn collectie wordt steeds groter. Ik <laughs> heb hier een stuk of tien platen erbij bij gevonden die leuk zijn. Nou, u gaat dat natuurlijk ook terug horen in de vinyljaren... Het begint alweer hard naar het einde van het jaar te lopen, hè? Met die, wat die jaren betreft. We hebben, nou, vandaag nog drie uitzendingen met LP's en dan gaan we weer uh, stemmen. Dan gaan we weer stemmen. Ja, ik hoop dat u stemt allemaal natuurlijk. Op onze eindejaars top 20 of top 30. Maar vorig jaar hebben we er ook een top 30 van gemaakt. Gaan we dit jaar weer doen, hoor. Ja, doen we gewoon. Ja, top 30. Mooi, mooi getal, vind ik dat. Maar goed, daarover binnenkort eh, meer nieuws natuurlijk. Als het zover is. Eh, wat hebben wij vandaag in eh, ZFM Lunch? Nou, we hebben natuurlijk de bioscoopagenda om kwart voor één. Eh, als alles lukt. En verder hebben we natuurlijk ook het recept. Jawel, het recept van de week. Dat om kwart over één. En dan natuurlijk het regionieuws Zo rond het halve uur... Rond Ik pin me niet vast op precies half. Nee, rond het half uur. Ik ja. Verder hebben we ook natuurlijk weer een 3-in-1 vandaag. Ja, En die is vandaag van Rod Stewart. En wat die 3-in-1 betreft, u kunt u zelf aan meewerken. Hè. U kunt zelf leuke 3-in-1'tjes insturen als u dat leuk vindt. Dat kan allemaal. Dus doe dat ook gezellig. Komt allemaal goed. Ja, we gaan maar eens muziek draaien, denk ik. Ik lijkt nog een uh, goed plan, want die June weten we wel ondertussen. Dus uh, we gaan naar de June. En uh, dat is een hele leuke plaat. Uh, de eerste plaat die we hebben vandaag. Ja. When your legs don't work like they used to before. Ed Sheeran. And I can't sweep you off of your feet. Thinking out loud.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 Baby mooie basgitaar. Dat was Ed Sheeran met Thinking Out Loud. En dit zijn The Outsiders. Monkey on my back. Just game. Don't The outsiders, die Tax natuurlijk, en Ronnie Splinter en.. Ik weet niet alle namen uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, het was wel een hele leuke single van ze. En uh, dat noemde het heet Monkey on My Back. En dat was natuurlijk de ouderwetse mono-versie. Want toen had je nog geen stereo-singles natuurlijk. Nee. Dus toch gewoon de echte ouderwetse mono-opname. Het is nog een demo, ook groot. Het is niet de officiële single. Maar goed, het is wel leuk om te horen. Het is tijd voor de 3-in-1! In, in, in. En hier is vandaag van Rod Stewart.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 the coldest winter in almost 14 years. I couldn't believe you kept a smile. Now I can rest assured knowing that we seem the worst. And I know I Side. to a love To carry me home down the gasoline and where I started from Take me back, carry me back, down the gasoline, and it will start the room. Take me back, carry me back, down the gasoline, and it will start the room. Take me back, carry me back, down the gasoline. I... Rod Stewart, do Achteren volgens hoort u Mandolin Wind, Maggie May natuurlijk de grote hit en daarna Gasoline Ellie twee allemaal wel stukken afkomstig van zijn eh, 70-jarige solo LP's Gasoline Ellie en Every Picture Tells a Story en zo vind ik Rod Stewart nog steeds het beste als ik eerlijk ben. Ja, later die, die beetje meer commerciële disco toestanden, ik vond nee dit vond ik echt lekker puur. Stewart, zoals ik hem... Uh, het, het leukst vind, zoals ik hem zelf het leukst vind. Goed, Gasoline Alley dus... was het laatste liedje en daarvoor dus... Mandolin Wind en Maggie May Dat was de 3-in-1... voor vandaag. We gaan ons uh, zo meteen even... opmaken naar het uh, nieuws, maar eerst... dit. Lenny Kravitz. Chang Chambers. Yeah. Ja. Lenny Kravitz. En dat doet je, dat heet The Chambers. Jawel. We zien nu iemand verschrikkelijk hard door de studio rennen. Gauw gaan zitten, helemaal buiten adem. Het is nog steeds CFM Radio, dames en heren. CFM Zandvoort. En uh, Het is woensdag, het is 5 november. En uh, het is buiten nog steeds een beetje, beetje grijs allemaal. Het, uh, maar goed, hoe dat allemaal gaat aflopen, dat hoort u zo meteen natuurlijk in het weerbericht. Want yeah. dat is leuk. Dit was Lenny Kravitz en nummer, dat heette Chambers, zijn nieuwe single. Jawel. En... Uh, en de regio. Ja, ja, ja. Hier is het regio met Angela de Koning. Jawel! Woe! Met een symbolische rit is de burgemeester van Alphenstraat... gisteren officieel in gebruik genomen. Gedeputeerde mevrouw Elisabeth Post en wethouder Gerard Kuipers... deden dit in een futuristische, vrijwel geruisloze elektrische auto... Afgelopen voorjaar is de reconstructie van de burgemeester van Alvenstraat afgerond. Niet alleen de weg heeft een flinke verandering ondergaan, maar ook onder de weg is er veel gebeurd. Dankzij een grote subsidie van de provincie Noord-Holland kon deze herinrichting tot stand komen... waarbij de constructie van de weg is aangepast aan het Duinlandschap. Gisterochtend brachten 25 kinderen van de Duyroos... een ontbijtje bij burgemeester Niek Meijer op het gemeentehuis. In de raadzaal gaven ze met dat gezamenlijke burgemeestersontbijt... het goede voorbeeld in de week van het Nationaal Schoolontbijt... waarbij ruim 500.000 kinderen samen ontbijten... op uh, zo'n 2500 basisscholen in heel Nederland. Burgemeester Niek Meijer onderstreept hiermee net als zijn 200... 25 collega-burgemeesters in het hele land... het belang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester... uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten. Aan het eind van het ontbijt betaalden de burgemeesters symbolisch... voor zijn ontbijtje met een donatie aan Make-A-Wish Nederland. En dat is dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. Deze stichting vervult al 25 jaar lang... De liefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte. De Zandvoortse gemeenteraad is halverwege de behandeling van de begroting voor 2015. De algemene beschouwingen zijn door de fracties uitgesproken. Het college van BNW reageert vandaag. De verschillende partijen zullen vanavond ook een poging doen om de begroting bij te sturen of in 2015 andere wensen uitgevoerd te krijgen. En de aangekondigde voorstellen zijn onder andere het behoud... Fonds, Cultuur en Burgerinitiatieven... extra geld voor startersleningen van, uh, uh, voor woningen... renovatie uh, van de reddingspost zuid van de Zandvoortse Reddingsbrigade... en geld voor het strandvoertuig. Parkeren uh, staat ook wederom staat wederom weer op de agenda. En uh, daarbij wordt besproken... over een ander tarief... voor de wintermaanden. Vastgoed... Uh, wat te verkopen is... om uh, door middel van het vrijgekomen uh, geld... Uh, nieuwe investeringen te doen. En de VVV in het Zandvoort Museum. En tot slot... Uh, is... Er staat op het wensenlijstje een kortere procedure bij bestemmingsplannen. En uh, de raadsvergadering die vanavond gepland staat... is vanavond uiteraard integraal, dus in zijn geheel, te horen bij ZFM. Jawel. En uw gastheer is dan wederom Rob Harms. De heer Blesgraaf heeft aangegeven dat hij geen wethouder in Zandvoort zal worden. Voor het invullen van het vakante wethouderschap in Zandvoort... heeft de ouderpartij Zandvoort diverse besprekingen gehouden. Als kandidaat kwam naar voren de heer Ted Blesgraaf... en bij hem groeide gaandeweg het enthousiasme om deze uitdaging aan te gaan. Helaas hebben zich de afgelopen week een aantal incidenten voorgedaan... die hem steeds meer aan het twijfelen brachten of hij deze functie wel zou willen en kunnen vervullen. Recente publicaties in de pers... het gevoel van onvoldoende steun in de Zandvoorspolitiek... en de vrees dat lopende kwesties zijn functioneren zouden beïnvloeden... hebben de heer Blesgraaf ertoe gebracht om zijn kandidatuur in te trekken. Zondagmiddag heeft hij de fractievoorzitter van OPZ... bericht dat hij dit na ample overwegingen heeft besloten... en dat dit besluit onherroepelijk is... De voorgenomen benoeming die voor vandaag gepland stond gaat dus niet door en de oudere partij moet naast naasten op zoek naar een nieuwe kandidaat. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking heeft vandaag de overhand en het is daarbij ook nevelig. Soms schijnt ook even de zon en het blijft zeer waarschijnlijk droog. Het wordt vanmiddag een graad of elf. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen zijn de perioden met zon en op slechts een lokale bui na blijft het droog. De wind waait uit het, zuid, het zuiden tot het zuidwesten en is overwegend matig. En de temperatuur stijgt morgen naar ongeveer 10 graden. Tot zover het nieuws en een zeer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 Dat goed. Lotte Verhoef. Zonder ja. Het water stijgt. Zonder ja. nou, ik krijg straks ook nog een, uh, natuurlijk een track van de nieuwe cd van Kajak. Want dat moeten we niet vergeten. Morgen uh, een gesprek met Ton Scherpenzeel in uh, Zeer Ja... Heerlijk liedje. Het water stijgt. En dus uh, gaan door. Zometeen komt de bioscoopagenda, maar eerst nog even de nieuwe single van Kensington van het laatste album. En dit nummer dat heet War. Een single en die heet War. Lekkere plaat hoor, gewoon. Lekker, swingend. En zo. Goed. De Bioscoopagenda. Ja. Vanmiddag. De. Ja, de jeugd- en kinderfilm Maaier erbij. Wel bekend van de televisieserie. En uh, de voorstelling van vanmiddag begint om half twee. Dus die kunt u nog halen. En deze film is ook te zien zaterdag, zondag. En volgende week woensdag, eveneens om half twee. Dan de jeugdfilm Dummy de Mummy. En deze film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Tosca Menten. En deze film is vanmiddag te zien om half vier. En aanstaande zaterdag, zondag en volgende week woensdag eveneens om half vier. En die film is geschikt vanaf zes jaar. Dan vanavond in het kader van de filmclub Simon van Kolm. Jimmy's Hall. De film vertelt het waar gebeurde verhaal van de eerste activist Jimmy Gralton, Die in de jaren dertig voor de vrijheid van meningsuiting streed. En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Dan morgen en de rest van de week. De. Feel Good film voor de feestdagen Pak van mijn hart En is, dat is een romantische comedy Met in de hoofdrollen Onder andere Chantal Jansen En Bram van der Vlucht En deze film eh, Draait morgenavond Om zeven uur En een tweede voorstelling is om half tien En iedere volgende dag Twee voorstellingen Om zeven uur en om half tien Tot zover Dus, als je lekker naar de film wil... Feel good. Een romantische comedy. Oh. En dan zo'n mooie love-seat. Een wat? Zo'n seat, zo'n oh. paperstone stoel. Oh ja, ja ja. Hebben ze die bij de circus dan? Eh, ik heb geen idee. Maar nee, ik ook niet. Dit zijn de Simple Minds. dat heet Honest Town... Nieuwe plaat van The Simple Minds. Ik waren ze nog te zien in de wereld, draai door. Gisteren hadden we nog een leuke 3-in-1 van ze trouwens. Ja. ja. Eergisteren natuurlijk. Gisteren was ik er helemaal niet. On The Town, nieuwe single dus van de Simple Minds. U luisteren nog steeds als IFM Zandvoort luncht. Ja, op deze prachtige woensdag... De 5 november, over een maand, dus dan is het alweer Sinterklaas, jongens. Oh, gaat het hard, hè? Gaat het hard? Ja. Goed, we gaan naar het nieuws en het weer van, uh, van 1 uur. En daarna een leuke conference. Uh, verder hebben we ook natuurlijk nog het recept straks. En u krijgt nog een nieuwe track van de nieuwe CD van Kayak. Weet het, ja. Dat gaan we ook wel doen. En uh, nog veel meer moois. denk ik zomaar. Dus ik zou zeggen tot zo.